Vanwege de corona-uitbraak zijn er tussen maart en juli 5000 kankerdiagnoses minder gesteld dan normaal in de afgelopen tien jaar. Dat zegt het Integraal Kankercentrum Nederland, een onderzoeks- en adviescentrum voor kanker. Het komt doordat veel reguliere zorg niet beschikbaar was, maar ook doordat zorg gemeden werd. Het is volgens het instituut nog niet duidelijk hoe vaak de uitgestelde diagnose schade oplevert.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 Hij zingt als de deur wordt geopend En iedereen zingt met hem mee Kom de ring, zet je hoed Kom de ring, zet je stoel Maar wij doen maar net Op je thuis Vooruit zet je zorg of zee Een tramconducteur die het hoorde Was dadelijk weg van dit lied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 Ik zei hem, kom binnen maar dat die de deur waar de was is ik niet. Tussen het riet, een snoek, zijn kop een koppel van water en zong gemeen wing dit lied. Kom de ring, zet je hoed op, kom de ring, zet je zo maar weg. Doe maar net op je thuis Vooruit, Vooruit zet je zo op zee. Mijn buurman gaat iedere week het kan kamelijk nat zijn vrouw wacht een op bij de voren en slaapt met een boek in de maag. Kom de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 Ik mocht je overal te zoeken en ben ik je eens terug, blijven maar altijd bij jou gaan. Ik heb jou op de middag de een ding in een waren ontmoet. Je keek me even aan een beet je blikt in pap moed. Ik vroeg op je woonde en toen zei je met een man. Dat zal ik morgen zeggen, want ik ben je iedere dag zo open kan. Ik, niet vergeten, zo van je kelk een rode mond. Ik kan niet meer kappen, niet meer eten. Zeg meisje, denk je dat die reuze overzond? Ik in de dag, aan jou te denken, Dan is toch wel een beetje ruim. Ik loop je overal te zoeken en vind ik je eens terug blijven, maar altijd bij jou zijn. Maar sinds de dag dat ik je dag heb ik nog het nog nieuw En wacht ik in de warenheid tot aan het een vuur Ik heb je overal vertocht je kloof een hakkentje Hoe kan ik je nu zeggen dat ik heel veel om je geef jouw ogen kan Ik, ik vergeet hem, zo van je kent kan rode mond dan niet je slapen, niet meer eten beetje meisje, weet je dat die reuze overwon? Klopt in de dag, aan jou te denken Dat is toch wel een beetje raar Ik moet je overal te zoeken en zit ik je in terugblijven Maar altijd bij jou kaart Van jou te denken, dat is toch wel een beetje Het Je klokt je overal te doen, en je doet er een je in terug blijven Waar altijd bij Al in het noorden, daar zit een zendpiraat Hij draait mooie platen, van morgens vroeg tot avond laat Norden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 The hipster the, the, the, lips, stem. the stem.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 Oh! Mm -hmm.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 En? We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. Te helpen niet waar. We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen niet. Waar. In de plaats van hart en nek. Vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte.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 zeven dagen, nog zeven nachten. Ze thuis mijn meisje mag steeds te wachten. Nog zeven dagen moet ik marcheren en in de hitte weer executeren.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 Al bij het marcheren een liedje zingen en voor de luid in de houding springen. Oh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 Geen pelikaan maar, de vaar. Alles kikkert op, om de goede mop. Die was fijn gezegd, ja, die was niet slecht. En het koor van vrouwen woord. Het is net zo je zegt.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 Ik ga ik denk alleen nog Spaans Heel mijn Kamerstraat van van rood en van orij Ik draag Zit ik weer.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 je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat aandacht luistert, luistert, luister, dan weet je. Dat wordt veel net zoiets als Faust en Greetje. Met rendez in een klein café. en slenteren in de maan. Ben ik ben blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur ligt. Wel wil ik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 Ik ben verliefd.